Uur. Even kunnen met het NOS-journaal. Een van de twee Nederlanders die in april bij de aanslag op een terras in Münster gewond raakte, is overleden. De 56-jarige man uit Albergen werd in een ziekenhuis in Münster tientallen keren geopereerd en in coma gehouden. Bij de aanslag met een auto kwamen drie mensen om het leven, onder wie de dader. De man schoot zichzelf in zijn auto dood. De vriendin van de man die vandaag overleed, raakte gewond. Ze liep botbreuken op. Het Trimbos Instituut komt met meer voorlichting over het gebruik van lachgas. Volgens het instituut is er veel onrust over. De legale druk wordt door steeds meer mensen gebruikt en is op steeds meer plekken verkrijgbaar. Gemeentes worstelen met de aanpak en willen de verkoop van lachgaspatronen aan banden leggen. Het Trimbos maandt tot kalmte en zegt dat de gezondheidsrisico's meevallen. Het gebruik van lachgas zorgt voor een kortdurend zuurstoftekort in de hersenen. Het Trimbos maakt zich wel zorgen om hele jonge gebruikers bij wie de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Op de A10 West bij Amsterdam is een automobilist geschept door een auto en zwaar gewond geraakt. Dat meldt AT5. De man was kort daarvoor betrokken bij een ongeluk en was uitgestapt om zijn gevaren driehoek neer te zetten. Behalve ambulance en brandweer is er ook een traumahelikopter opgeroepen. In de Formule 1 heeft Lewis Hamilton van Mercedes de grote prijs van Hongarije gewonnen. Vettel werd tweede en Raikkonen derde. Max Verstappen viel uit. Na zes rondes moest hij zijn Red Bull aan de kant zetten. Naar eigen zeggen had zijn bolide geen vermogen meer. Gisteren had Verstappen ook een matige kwalificatie. Hij strandde toen op plek zeven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen kan wat regen vallen. Het is tussen de 25 en 29 graden.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 Mountain, fresh at these, man, fresh that beat, man. Up on the like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like a cent. Pico, a, take it on me, a. Shoutin' cravin' on me, get the beatin' on me, on me. She me. waited on me, man. Yeah, well. Shoutin' kickin' on me, got the bacon on me, on This, This is history, and I'm making home me, on me. Point blank, close range, that beat. If you count a million, that's me. I was getting moonlight, baby. na. Nah. ja, is yes, de no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 I went too far, my heart still bears a scar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 Vanaf mijn laatste... Aan.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 Ik weet dat het niet ver nie is, wat het belangrijkst is, dat ik het meest gemist de geur van je.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 Tonight, you just wanna. Die.